conversation got boring you said you'd go into bed soon so I snuck off to your bedroom and I thought I'd just wait there until I heard you come up the stairs and I pretended I was sleeping and I was hoping you would creep in with me put your arm around my shoulder and it was if the room got op het laatst, want ze is al acht maanden zwanger... en uh, kan binnenkort gebeuren. Lily Allen, die je hoorde met uh, Who Have Known. En zo ben je dan weer welkom in het laatste uur. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Goedemorgen, want het is al uh, vijf uur geweest... en dan mag je toch wel met recht spreken over een ochtend die begonnen is. Komend uur, aandacht voor uh, Tom Waits. Er is een nieuwe cd van hem uitgekomen, Bad As Me... En die cd kan je winnen. Ik ga straks een vraag stellen die enigszins te maken heeft met Tom Waits. Al is het een ver afgeleider daarvan. Nou, hoe dat allemaal zit over ongeveer een kwartier. Dan kan je de oren spitsen en gaan uh, nadenken over die vraag die ik ga stellen... over Tom Waits, naar aanleiding van dat nieuwe album Batters En natuurlijk ga ik ook een uh, track draaien van die cd. En ik ga ook een cover draaien van iets dat ooit gecoverd is door uh, Rod Stewart. Nou, zover zijn we nog niet. We gaan eerst luisteren naar een hit van afgelopen zomer. De Bentie zal komende avond optreden in Amsterdam. Ze had op Lowlands moeten zijn afgelopen zomer, maar dat ging niet door. Maar vanavond is dan de Wie Do Good Mag gaan in Amsterdam. Hier is Voster de Biel. verkochte melkweg het optreden van Faster The People. Dit was de hit waarmee ze begin van het jaar bekend werden. Pam up kicks. Spinvis, daar is een nieuwe cd van uitgekomen. Justine Keller is de titel daarvan. Tot ziens, Justine Keller. En een van de liedjes die Spinvis op die cd heeft gezet... ...die zong die al een heel tijdje geleden. Bij de Vader, op Radio 2. Het gebeurde in Spijkers met Kop op 26 maart van dit jaar. Spinvis zong daar Grote Zon.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 Is nu goed. op de nieuwe cd van Spinvis, Tot ziens, Justine Keller. Maar de uitvoering die ik niet hoor, die maakte hij al eerder. Dat gebeurde tijdens uh, de uitzending van Spijkers met Koppen 26 maart. Jongsleden. De grote zon kon je dus horen. En die cd, de, die heet Tot ziens, Justine Keller... die gaat binnenkort hier ook uh, als prijs de deur uit. Het zal nog een paar weken duren, maar dan beetje dat alvast dat je daar uh, een kans op kan maken om die te winnen. Spinvis die je dus hoorde. Vorige week toen hadden we een andere cd in de aanbieding die gewonnen kon worden. Dat was uh, De Wereld Draait Door Recordings. En degene die de cd gewonnen heeft, dat is Bas Doldersum. Die wist uh, het antwoord op de vraag waar werd de opname gemaakt van De Wereld Draait Door Recordings. Nou, Er zijn een hoop... Uh, verschillende oplossingen binnengekomen. De meesten dachten dat het, uh, de opname had plaatsgevonden... in de Westergasfabriek in Amsterdam. Nee, het ging namelijk om de opname van de Wereldrijd Door-Recordings. De uitzendingen die komen wel altijd uh, vanuit de Westergasfabriek in uh, Amsterdam. Maar die opname van de Wereldrijd Door-Recordings... kwamen vanuit de Melkweg in Amsterdam. En niet uit Paradiso, wat ook sommigen hadden uh, gemaild. Goed, in ieder geval dadelijk dan ga ik je het een en ander... Uh, Vragen over Tom Waits, maar eerst gaan we even nog een nummer horen uit die de wereld draait door recordings. Hier is Crystal Palace. Thousand miles from a place I was born when she wakes me she takes me back home no more stays I, I spade like a child who's afraid She takes me and by Stel met een liedje dat uh, oorspronkelijk is van Amos Lee, Arms of a Woman. En het is te vinden op die CD. De wereld draait door recordings. De opname die werd gemaakt september jongsleden in de Melkweg in Amsterdam. Zo dadelijk nieuw materiaal van Tom Waits van zijn cd Bad As Me. Maar eerst iets uit 1985. Toen verscheen van hem Downtown Train op de LP Rain Dogs. Ik laat je nu luisteren naar een versie uit 1990. Het was toen een hit voor Rod Stewart.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 Scatter like rose They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of these Versie van Rod Stewart van Downtown Train uit 1990. Toen had je daar in ieder geval een hit mee. Er zijn nog meerdere versies van dit Downtown Train. Onder andere van Patti Smith, Mary Chapin Carpenter en Everything But the Girl. Vrouwelijke versies dus. En ook Bob Seeger heeft er een gemaakt, maar het origineel is natuurlijk van Tom Waits. Tom Waits, nieuwe CD heet Bad As Me. En ik laat je zo je dadelijk luisteren naar Back in the Crowd. En Tom Waits, ja, als je dat vertaalt, dan krijg je zoiets als. Uh, Tom Wacht. Hm. Toen moest ik ineens denken aan een ezelsbruggetje van vroeger. Meneer van Dalen wacht op antwoord. En de vraag die ik ga stellen... als je tenminste die cd van Tom Waits, Bad As Me, wil winnen... is uh, dat ezelsbruggetje, meneer van Dalen wacht op antwoord. Waar heeft dat betrekking op? En dan wil ik een zo bekend... Knopt mogelijk antwoord. En dat kan je dan mailen naar de website van de Nacht het Anders. En dan kan je dan weer terechtkomen bij www.vara.nl. Dus ik wil een beknopte omschrijving van meneer Van Dalen. Wacht op antwoord. Het beroemde ezelsbruggetje. En nee, hier stond er Back in the crowd. Uit Badder's in the crow.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 The sun. En de wou dat is dan de nieuwe single van Tom Waiter. Die je is te vinden op Bad As Me. De nieuwe cd die je kan winnen. Als je mij een beknopte beschrijving geeft van het ezelsbruggetje. Meneer van Dalen wacht op antwoord. Je kan het mailen naar De Nachtvind Anders. En daar kan je weer terechtkomen bij www.vara.nl. Dus dat is uh, lekker ondernemen, surfen, et cetera, et cetera. Doe je best, zou ik zo zeggen. Het Franse drietal, zoals gebruikelijk rond dit tijdstip... op de vroege donderdagochtend in de nacht, klinkt. het anders. Ik heb muziek voor je, hele nieuwe muziek van een band... die heet Nou Non Plus, een hele oude van Frans Gaal. Maar eerst een aanklacht tegen... Reclameuitingen. Alain Souchon zong dat in 1993. Hier is voel sentimentaal. Kom op, sous Sean Iris France Galde A sauter dans la mer, quand on est ensemble, comme elle est douce la plage. Mijn EN Het wat heel nieuw van een band die luistert naar de naam Nous Non Plus. We hebben net een nieuw album gemaakt onder de titel Freudian Sleep. En daarvan hoorde je Jean et Mar. En die worden een zangeres erbij en die heet Céline Dijon. En daarvoor had je dan Frans Gaal uit de jaren 60: Quand on est ensemble. Herman van Veen, die is de komende weken nog elke avond zo'n beetje op de planken van Carré te zien. Dit is de meest, de meest recente single. Vandaag. December dan geeft hij zijn laatste optreden in Carré. Dan gaat hij verder dit jaar nog voor één keertje naar uh, IJsland toe. Daar schijnt hij dan ook heel beroemd te zijn. <laughs> en vervolgens gaat hij twee optredens in uh, Groot-Brittannië doen. En in februari dan uh, pakt hij hier in Nederland de draad weer op. Dan uh, gaat hij het land in met zijn uh, meest recente show Herman van Veen. Je hoort hem met een vrij recente single. Een paar weken ouders die single inmiddels weer. En de titel daarvan heet Vandaag. De verjaardagskalender. Laten we daar eens even naar gaan kijken. Wie vinden we daarop. Zij wordt vandaag 63 jaar de Britse zangeres Lulu. I'm oh. De een van de jaren 60 hits van zangeres Lulu, de Britse zangeres Lulu. En die wordt vandaag 63 jaar en hij wordt 67 jaar tekstdichter. Jan Boerstoel heeft vooral teksten geleverd aan Donkey Shocking. De morgen van zijn honderdste verjaardag kreeg opa een beschuit bij zijn ontbijt.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 Daarna kwam er een stroom familieleden, uit zittenuren zelfs en uit goereen, vol jaren opgespaarde hartelijkheden. En ieder bracht cadeautjes voor hem mee, voornamelijk tabak en confituren, maar ook een paar pantoffels en een vest, en drie kisten sigaren hele duur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 Leek hij tussen zijn oud geworden zonen Een fenix reizend uit as. Maar s'avonds is de hoofdzuster gekomen Nadat de gasten waren weggegaan En heeft al die cadeautjes meegenomen Waarvan het gebruik hem niet was toegestaan Tabak en chocola het vest met mouwen daar wol nog wel eens irriteren wou. Alleen het paar pantoffels mocht hij houden. Toch jammer dat hij nooit meer lopen zou. In 1972. Pieter van Empelen, Fred Florissen, Jos en Anke en Jos Kleuters. Die waren dat. Is ja, Kleuters, die waren dat. Donkenschok ging uit 1972. De tekst van Jan Boerstoel. Ze zongen het liedje opa's 100ste verjaardag. Aanstaande zaterdag, dan is het weer zover. Elk jaar is er een aflevering. En ook dit jaar weer de 32e alweer van Kinderen voor Kinderen. Om 7 uur op Nederland 3. Nieuws. Nederland heeft er weer een wereldprimeur bij. Voor het eerst in de Nederlandse en wereldgeschiedenis krijgen we een kinderkabinet. Dus een regering volledig bestaat uit kinderen. Hun slogan: Kinderen aan de macht. zaterdag te zien zullen zijn in de 32e aflevering van Kinder voor Kinderen. Nederland 3 vanaf 7 uur. Coldplay nu van de nieuwe CD. Milo zijn Us Against the World. blindfold let me see again bring back the water let your ships roll in and my heart she left a hole the tightrope that I'm walking just sways and ties.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 And Tonight I know it all has to begin again So whatever you do, don't let go En against the world. Through chaos as it swirls. And sus against the world. De stem van Chris Martin, Coldplay en hun nieuwe album Milo Zerluto is in de eerste week in Groot-Brittannië 83.000 keer gedownload. En dat schijnt om weer een record te zijn. Het zoveelste record met betrekking tot het nieuwe album van Coldplay. Nog één liedje te gaan, hier is Glenn Campbell en Trouble. naam de jaren 70, maar hij maakt nog steeds platen, nu het nog steeds kan. Glenn Campbell, midtjes 70 jaren is die onderhand, uh, zo'n 75 en uh, van zijn jongste album Ghost on the is Wimpses hier Any Trouble. Dit was De Nacht ging het anders hier bij de vader op Radio 1. Zo dadelijk naar het nieuws van 6 uh, Marcel Oosten en Lara Rensen met het Radio 1-journaal. Volgende week zijn er beide weer met een nieuwe aflevering van De Nacht ging anders. Ik zou zeggen, een mooie week verder. En graag tot volgende week. Dat is tussen 2 en 6 voor De Nacht ging anders. Hoi.